5 uur. Dit is Radio 1 met Tim Overdiek. Met straks in het NWS Radio 1 minister Timmermans. Want die weet het nu wel zeker. Assad heeft gifgas gebruikt tegen zijn eigen bevolking. Nu eerst het NWS-journaal, Toral Negens. Het kabinet is er inmiddels van overtuigd... dat er op 21 augustus gifgas is ingezet tegen de Syrische bevolking. Dat schrijft minister Timmermans aan de Tweede Kamer... na bestudering van informatie van verschillende NAVO-bondgenoten.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 Um, weet u, de, uh, Frans Timmermans, mijn collega van Buitenlandse Zaken... is in debat daarover met de Kamer. Uh, daar komt later dit jaar ook meer informatie over. Maar nogmaals, of het gaat om de ontkennen... ik kan daar en wil daar ook niets over zeggen. Interim-president Mansour van Egypte... heeft de noodtoestand met twee maanden verlengd. Volgens hem is dat nodig vanwege de veiligheidssituatie. Door de maatregel krijgen de veiligheidstroepen meer bevoegdheden. In Egypte is het al maanden onrustig. Bij betogingen vielen honderden doden...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 De man belde overdag en s'nachts willekeurige vrouwen... die hij lastig viel met erotische taal en met dierengeluiden, zegt de politie. Wat ik van mijn collega begreep ging het in ieder geval om honden en kattengeluiden... Maar dat is ook eigenlijk de enige informatie die ik, die ik verder heb... over de inhoud van, van die telefoongesprek. De 44-jarige man heeft bekend... en zei opgewonden te raken van dit soort telefoontjes. Uit een onderzoek naar het belgedrag van de man... blijkt dat hij zo'n 100 vrouwen heeft gebeld in acht maanden tijd. En in totaal viel die vrouwen 12.000 keer telefonisch lastig. Kaapverdië is uitgesloten van het WK kwalificatietoernooi. Tijdens de kwalificatiewedstrijd tegen Tunesië had Kaapverdië een speler opgesteld die eigenlijk nog was geschorst. De FIFA heeft de 2-0 overwinning van Kaapverdië ongeldig verklaard. Tunesië is tot winnaar van de wedstrijd uitgeroepen en mag nu verder in de play-offs. Het weer op steeds meer plaatsen verdwijnen de buien. En net als in het noorden breekt ook in de rest van het land de zon nog even door. Het is 19 graden en er waait een matige noordwestenwind. Morgen begint de dag met wat zon, maar al vrij snel raakt het bewolkt. En later volgt de regen en dan wordt het opnieuw 19 graden. De verkeersinformatie bij de AWB Arnoud Broekhuis. De Duitse files rond Rotterdam die staan er wel. Bij Amsterdam is nog weinig aan de hand. In totaal zo'n 100 kilometer. En opmerkelijk zijn de files op de A2 utrecht en Bos Bij Waardenburg 7 kilometer. A6 Muiden-Lelystad tussen stad en Lelystad 7. Dan een aanrijding op de A12 Arnhem richting Utrecht. Daardoor staat het tussen knooppunt Waterberg en Grijshoord 6 kilometer. En is daar één reis ook dicht. Ook een aanrijding op de A16 vanuit Antwerpen richting Breda. Daardoor staat bij Hazeldonk 4 kilometer. En de laatste betreft de A20, hoek van Holland richting Gouda... tussen het Terbrechtseplein en Moordrecht. En daar staat 6 kilometer. U ziet als webwinkeleigenaar... drempels bij het verkopen van uw kwetsbare producten. Wij zien oplossingen om al uw producten veilig te versturen...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 NOS Radio 1-journaal met Tim Overdik. Zes over vijf, goedemiddag. Ze willen allebei dat de gevechten stoppen in Syrië. Ze willen allebei dat Syrië zijn chemische wapens inlevert. Alleen de manier waarop, daar moeten Poetin en Obama het nog eens zien te worden. En dat zal niet meevallen als we deze recente uitspraak van de Russische president er even bij halen. We zijn niet met hem geluid. Ik geluid niet met zijn argumenten, hij geluid niet met mijn. We zijn het niet met elkaar eens, ik niet met hem en hij niet met mij. Al dus Poetin over Obama eerder deze maand. Wie het wel eens is met Obama is Frans Timmermans. Minister van Buitenlandse Zaken, u hoorde het net in het bulletin... het kabinet is er nu dus echt van overtuigd... dat er op 21 augustus in Syrië gifgas is gebruikt... en dat het regime Assad de dader is. Eerder durfde het kabinet die conclusie niet te trekken... maar volgens minister Timmermans van Buitenlandse Zaken... heeft het kabinet aanvullende informatie gekregen van andere landen... zoals Amerika. Ik heb uh, vorige week een beroep gedaan op uh, mijn collega's in uh, Vilnius toen uh, we vergaderden met uh, John Kerry, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, om meer informatie met onze diensten te delen, zodat wij een beter beeld zouden krijgen en uh, dat wij ook zelf zouden kunnen oordelen zoals zij oordeelden, namelijk dat er gifgas is gebruikt en dat het uh, waarschijnlijk, hoogstwaarschijnlijk uh, door uh, Assad is gebeurd. Mijn oproep heeft erin geresulteerd dat onze diensten, van collega diensten, meer informatie hebben gekregen en... Uh, de evaluatie van die informatie brengt mij tot deze conclusie. Ja, u bent er nu van overtuigd? Ja, met aanzekerheid zekerheid grenzende waarschijnlijkheid dat het regime van Assad verantwoordelijk is voor uh, de grifgasaanval. En het is eigenlijk alleen nog maar een theoretische mogelijkheid dat anderen erachter hebben gezeten? Ja, je moet uh, die kleine mogelijkheid altijd uh, openhouden, maar uh, de uh, gegevens, uh, de informatie die inmiddels gedeeld is met de Nederlandse diensten, brengt ons tot deze conclusie. Dat het zeer twijfelachtig is dat de oppositie het gedaan zou hebben... en dat het zeer waarschijnlijk is dat Assad het gedaan heeft. En wat betekent dat voor, de, voor het Nederlandse standpunt... over hoe Syrië nu behandeld moet worden? Het betekent dat wij nog steeds volop inzetten op het VN-spoor. Het is erg belangrijk dat de Veiligheidsraad... zijn verantwoordelijkheid hierin kan nemen. Het zou ook fantastisch zijn als het spoor dat nu is ingezet op voorstel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 Dat zullen we zien hoe dat gebeurt. Dat ligt ook aan uh, een uitspraak van de Veiligheidsraad op dit punt. Uh, het zou goed zijn als de Veiligheidsraad zich op dat punt ook helder zou uh, opstellen. Uh, maar zoals ik vanaf het begin heb gezegd... Uh, uh, het is een ernstige oorlogsmisdaad om gifgas te gebruiken. En die mensen die daarvoor verantwoordelijk zijn... dienen ter, verantwoordelijkheid, uh, ter verantwoording te worden geroepen. Maar hoe realistisch is dat, dat het via de Veiligheidsraad tot een bestraffing komt? Want tot nu toe is die Veiligheidsraad een, een tandenloze tijger als het om Syrië gaat. Uh, dat zullen we zien. Uh, de inzet van de Nederlandse... Nederlandse regering is op dit punt uh, duidelijk. En ik denk dat er veel landen zijn die die inzet uh, delen. Ik denk ook dat er landen zijn die tot nu toe erg terughoudend waren. Die op het moment uh, dat wordt aangetoond dat er gifgas is ingezet. En dat ook uh, kan worden aangetoond met aan zekerheid, en waarschijnlijkheid wie daarvoor verantwoordelijk is. Dat ze willen dat er stappen wordt, uh, worden ondernomen. De minister Timmermans van Buitenlandse Zaken... in gesprek met Wilco Boom. Een streepje erbij dus voor Amerika vanuit Den Haag. En dat uh, telt wellicht mee in Genève... waar op dit moment de ministers van Buitenlandse Zaken... van Amerika en van Rusland, Kerry en Lavrov... Uh, samenkomen om te praten over dat nieuwe plan van president Poetin. Gebeurt in Genève. Geprobeerd wordt om het voorstel om Syrië's en chemische wapens... onder internationaal toezicht te plaatsen... Uh, in een concrete vorm te gieten. En om onvast te toon te zetten... schreef Poetin vanochtend een brief in The New York... Times en daarin zet hij die Amerika neer als internationale agressor. Hubert Smeets. Goedemiddag. Goedemiddag. Houdt correspondent in Rusland. Rusland-kenner. Redacteur bij NRC Handelsblad. Ik probeer maar een beetje het beeld te schetsen van een president Poetin... die achter de computer gaat zitten en denkt van... ik ga een brief schrijven naar de New York Times. Ja, en daarbij geholpen wordt door mensen die in hetzelfde manier denken als hij. Het is een hele uh, interessante uh, en ook uh, klassiek valse brief... zoals alleen Russen die kunnen schrijven. <laughs> Vals? Ja, de, uh, bijvoorbeeld de passage waarin hij zegt... nou, laten we eens nou even kijken naar wat de Amerikanen... eigenlijk afgelopen tien jaar gepresteerd hebben in Afrika. Afghanistan, Irak en Libië. Afghanistan, wankel. Irak, burgeroorlog. Libië in handen van stammen en clans. Uh, dat zijn dingen die, uh, die, uh, die eigenlijk wel een beetje waar zijn... maar die uh, Russen natuurlijk niet zouden moeten zeggen... als ze werkelijk uh, het snel tot een akkoord zouden laten komen met de Amerikanen. Want wat is daar vals aan? Nou, dat ook de Russen uh, eigenlijk uh, niks gepresteerd hebben... als het gaat om de pacificatie van de Caucasus, om maar eens wat te noemen. De, de Russen zijn heel goed in, in, in de jijbak. En dat, dat beheersen ze echt tot in de perfectie. En dat is vaak ook van grote schoonheid. Maar um, uh, de Russen zijn ook heel goed in het volstrekt negeren... van, hun, van, hun, van, hun, van hun eigen, de eigen balk in de ogen. Als je kijkt bijvoorbeeld naar de eigen situatie in Georgië... Tsjetsjenië in de jaren negentig. Ja, ja, en, of, en Georgië, dat is nog maar 2008... Dat is nog maar vijf jaar geleden. Waarbij de Russen toch ook een, een vorm van agressieoorlog hebben gevoerd. Net buiten hun eigen grenzen. Ja, maar kunnen we toch niet voorbij aan het simpele gegeven... dat toch Rusland de hoofdrol heeft aangenomen van vredesdaad. Zeker, vanaf uh, twee weken geleden ongeveer toen uh, Cameron, de Britse premier... in het lagerhuis die smaadelijke nederlaag leed. Vanaf dat moment, denk ik, ik ben er niet bij geweest natuurlijk... maar ik vermoed dat vanaf dat moment men in Moskou dacht... hé, hey, de verhoudingen in de wereld zijn drastisch aan het veranderen. Ook in Engeland... en dus waarschijnlijk ook in Amerika... en in, in continentaal Europa... staat men niet te springen voor een, voor een, voor een militaire actie in, in Syrië. Dus wij zouden wel eens de tolk kunnen worden van die stem. Niet alleen in ons eigen land, niet alleen in China... maar ook uh, in Europa en Amerika. Want dan kijk we met name naar de samenstelling van de VN-veiligheidsraad. Vijf permanente leden. Amerika, Groot-Brittannië, Frankrijk. En door die stemming in het lagerhuis... veranderde die ineens van 3-2 voor een eventuele militaire actie... naar 3-2 tegen een eventuele militaire actie. Want Rusland heeft dat veto, maar ook voortdurend gebruikt de afgelopen jaren om een resolutie, welke resolutie dan ook, tegen Syrië te torpederen. Ja, dat komt ook voor een deel omdat in Rusland het besef heel erg leeft dat toen ze Blanco stemden bij een resolutie om een no-fly zone boven Libië in te stellen, toen Benghazi dreigde te vallen onder zware bombardementen van de Gaddafi troepen, dat die no-fly zone waar zij dus niet tegen waren, ze hebben die resolutie laten passeren, dat die misbruikt is voor een openlijke interventie. Ja, maar tegelijkertijd elke resolutie tegen Syrië stuitte op een veto van Rusland. In hoeverre tast dat niettemin de rol van Rusland nu aan in uh, termen van geloofwaardigheid? Nou, dat vond Samantha Power, de Amerikaanse ambassadeur bij de VN, ook vorige week. Die zei, Rusland grijzelt de rest van de wereld. Maar dat kan je niet meer zeggen sinds de G20. Want de G20 was volstrekt verdeeld, uh, half om half ongeveer... Um, de geloofwaardigheid van de Russen wordt inderdaad aangetast... wanneer de Russen nu niet leveren. De Russen hebben de afgelopen twee jaar eigenlijk alleen maar nee gezegd. Deze week hebben ze ineens een zogenaamd uh, constructief idee uh, gelanceerd. Uh, al dan niet uh, in samenspraak eerder heimelijk met de Amerikanen. En nu moeten ze leveren. Nu moeten ze inderdaad zorgen dat die internationale controle... op die chemische wapens van Assad gerealiseerd kan worden. Als ze nu weer gaan vertragen, als ze nu weer gas gaan terugnemen... dan wordt het ongeloofwaardig. Maar en... ik denk dat de Russen... Uh, dat ook heel goed begrijpen. Ja, hoe gaan ze dat doen? Want ze zijn nu dus verzameld in Genève, waar Carrie. Samen met Lavrov spreekt. Wat moet daar nu tot stand gaan komen? Ze hebben er een paar dagen voor uitgetrokken. Is, nou, wat ik ervan begrijp is gaan ze uh, kijken. Uh, welke wapens waar uh, bezocht en gecontroleerd zouden moeten worden. Hoe, uh, hoe kan voorkomen kan worden dat Assad die wapens uh, die hij zou willen behouden. Uh, ja, zou kunnen verdonkeren maan om maar zo te zeggen. En, en dan moeten ze natuurlijk gaan, gaan uitzoeken wie dat gaat doen. En dat wordt nog een hele klus. Uh, ik, ik weet het niet. Uh, het, ik, het hang, alles hangt ervan af. Of de Russen echt die internationale wapencontrole willen op die chemische wapens. Ik durf, ik durf daar geen harde uitspraak over te doen. Maar ik heb het vermoeden dat de Russen ook bezorgd zijn over die chemische wapenaanval in de tijd in Damascus. En dat men wel doet alsof men denkt dat het Al-Qaeda is geweest. Ja, ze zeggen voortdurend dat het de oppositie is. geweest. Ja. de rebellen die verantwoordelijk zijn voor ja, die chemische wapens. Maar dat maakt niet zoveel uit voor de Russen. Want de Russen uh, hebben zelf uh, in het zuiden, in de Caucasus, grote problemen. Met, ook met islamitische fundamentalisten. Ja. En de Caucasus is een van de belangrijkste Recruteringsgronden voor de, voor de, je zou kunnen zeggen de radicale strijders eh, tegen het regime Assad in Syrië. Dus eh, dat is ook, zie je ook in die brief trouwens van, van, van, van, van uh, Poetin. Hij zegt ook: wat gebeurt er met al die mensen die nu aan de rebellenkant strijden tegen Assad als ze terugkomen naar onze landen? En hij bedoelt ook vooral <lacht> naar Rusland. Okay. Dagestan is echt eh, één groot recruteringsgebied aan het worden voor dit soort jongens en meisjes, maar vooral jongens. Ook een zorg eigenbelang voor de Russen Zeker. Poetin. Hubert Smeets, Rusland en en oud correspondent daar. Dankjewel. Kwart over vijf, hoe is de situatie op de Nederlandse wegen? Arnaud Broekhuis. Tim, nou, het wordt eh, langzamerhand drukker, 140 kilometer. Maar goed, we naderen ook het hoogtepunt van de avondspits. Twee opmerkelijke files, en die staan allebei op de A12. Vanuit Utrecht naar Arnhem tussen Wageningen en Oosterbeek 7 kilometer. Heeft te maken met een ongeluk aan de andere kant van de weg. Want richting Utrecht is daar één rijstrook dicht. En tussen Knoopertvelpenbroek en Grijsoord staat 8 kilometer. In de ochtend en avondspits. Het NOS Radio 1 Journal. Cijfers over de overlevingskans bij verschillende vormen van kanker. In het bijzonder gynaecologische kankers en longkankers. Daarmee wil het Radboud ziekenhuis in Nijmegen... de patiënten meer duidelijkheid geven. In Nijmegen is Josephine Trehi. Josephine, je meldde eerder al wat positieve reacties... van bezoekers van het ziekenhuis. Hebben nog meer mensen gesproken in de tussentijd? Ja, en ik sprak net een mevrouw die eigenlijk niet zo positief was. Uh, haar zoon was opgenomen met acute leukemie voor de tweede keer... En ik, ik had het met haar over die website en wat ze hier doen in het ziekenhuis. En zij zei, ja, dat is, voor mij is het helemaal niks. Hij heeft hier een goede behandeling. Ik ben tevreden over die artsen. Ook al zou ik zien dat het ergens anders beter is... of dat het hier onder het landelijk gemiddelde, gemiddelde ligt... dan nog zou ik hier blijven. Dus dat is wel even een ander geluid. Ik ben nu in de centrale hal van het ziekenhuis. En ik loop hier heel even... Mevrouw, zit u lekker op een bankje? Ja, eventjes nog voor de definitieve opname, hè. Wanneer gaat dat gebeuren? Uh, dat is eigenlijk al gebeurd, maar ik mag nog even van de kamer af. Dus... En wat heeft u? Uh, ik lig op de afdeling hematologie. En dat houdt in dat ik een tweede chemokuur krijg. En dat is uh, ja, een week of zes op de kamer blijven en er niet af mogen. Dus uh, ja, dan wil je ieder minuutje dat je nog even buiten kunt zijn uh, genieten van het buiten zijn. Dus. Ik ben hier... omdat we, we hebben het vandaag over het nieuws... dat het Radboud Ziekenhuis gaat... Uh, op internet, op de website... voor patiënten um, lijsten publiceren... met overlevingskansen per soorten kanker. Okay. Wat vindt u daarvan? Uh, ik, daar heb ik eigenlijk geen mening over. Want ik denk dat dat voor ieder persoon... Uh, ja, anders is. De een wil alles weten. Ik ben iemand die niet zo heel veel wil weten. Uh, en... Ja, eigenlijk maar het aan de artsen overlaat. Want wat, wat maakt het uit als in de statistiek dat staat... dat je een overlevingskans hebt van 80 Maar jij als persoon, dus dat geeft jou niemand een garantiebon... dat je ook echt tot die 80 behoort. Dus ik vind het een beetje misleidend. Zou het kunnen zijn? Dus ik ga daar niet naar kijken. Maar als op zo'n lijst staat dat het in een ander ziekenhuis bijvoorbeeld beter is. Uh, nou, ik heb nu voor de tweede keer leukemie. En de eerste keer ben ik ook hier in het Radboud behandeld. En uh... ja, ik kan niet zeggen dat het is mij goed bevallen, maar ik dacht dat ik denk dat ik een hele goede behandeling gekregen heb. Dus ik zou er op dit moment niet aan denken om naar een ander ziekenhuis te gaan. Ik denk dat het voor verwarring kan zorgen en dat. Uh, mensen dan op een gegeven moment ook niet meer weten. Kijk, uh, je, je zou dan dus kunnen bedenken voor de leukemie die ik nu heb... Uh, kun je in Amsterdam heel goed behandeld worden. Nou, dan zeg je, ik wil naar Amsterdam. Want dat, daar is de beste behandeling. Maar wie zegt nou dat ik daar wel overleef en hier niet? Ja, voor mij persoonlijk, ik denk niet dat ik naar ga kijken. Succes met alles sterkte. Ja, Dank je wel. Josephine Trehi in Nijmegen. Uh, de openheid van het Radboud, het gesprek van de dag in het ziekenhuis daar. Uh, ze gaat verder zoeken naar meer patiënten. We hoeven haar straks na zessen nog een keer. Nu een liedje dat de rest van de middag vast weer in uw hoofd gaat zitten. Robin Thicke met Blurred Lines. Hey, hey. Radio 1-journaal Sport. Wat hebben we over, over golf. Het enige professionele golftoernooi van Nederland op de European Tour is vandaag van start gegaan. De KLM Open in Zandvoort. En daar is Ragnar Niemeijer. Ragnar, wie zijn er opgevallen op de eerste dag? Ja, nou eigenlijk niet uh, zozeer de spelers die je op uh, ja, de, de hoge plaatsen verwacht. Als je het dan uh, tenminste hebt over, over Nederlanders. Want uh, ja, als je kijkt naar wie er dan goed presteren. Dat zijn spelers die uh, of al klaar zijn of bijna aan het einde van hun eerste ronde zijn. Vier dagen golf. Waarvan voor de laatste twee dagen, zaterdag en zondag, dan geldt dat dat de finale dagen zijn. Daar gaat maar de helft van het deelnemersveld naartoe. De Nederlanders die het goed doen. Richard Kind, 28-jarige speler. Ooit lid van, uh, nog steeds denk ik, van De Haagse. In Wassenaar. Hij maakt vier birdies op zijn eerste acht holes. Komt op vier slagen onder het baangemiddelde. Dat heet dan vier slagen onder par te staan. Daarna gaat het ietsje minder. Maar hij staat keurig netjes op drie onder par. Zelfde geldt voor Wil Besseling. Een speler uit de kop van Noord-Holland. Of in ieder geval uit de buurt van Horen. Dat is misschien niet helemaal de kop van Noord-Holland. Maar toch. Spelers die niet op het hoogste Europese podium normaal gesproken actief zijn. Maar in eigen land nu wel. Kijk eens even verder. Dan kom je rond de plek 80. En dan zijn ze niet onder par. Dat betekent dat ze nauwelijks punten maken. Robert-Jan Derksen, Maarten Lafeber toch wat in problemen. Want als dit zo doorgaat zullen ze morgen nog alle zeilen moeten bijzetten. Om het weekend waar ik zojuist over vertelde om dat te gaan halen. Een blik op het leaderboard leert dan verder nog dat bovenaan een aantal spelers staan. Het zijn er vijf. Inmiddels allemaal klaar. De Spanjaard Lara Zabal, McGrain uit Ierland. David Howell, de Engelsman. En ook Fabrizio Zanotti staat daar met vijf slagen onder par en vier slagen daarachter en zeker dus niet de beste Nederlander Joost Luiten, de man die toch goed in vorm is, vijf top vijf plaatsen voor de Nederlander uit Rotterdam tegenwoordig. Hij won ook een toernooi in Oostenrijk en ja, Joost Luiten is elk jaar uh, duidelijk over zijn ambities, duidelijk over wat hij wil. Dat is uh, winnen, maar het was een uh, moeizame ronde en uh, daar reageerde hij op uh, na afloop van zijn 18 hals.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 Als je er even met iets meer afstand naar kijkt, uh, hoe, hoe in vorm ben je dan? Ja, ik, ik ben, ja, laatste week in Zwitserland was ik niet top in vorm. En vandaag was het te wisselvallig, was het ook geen topvorm. Dus ja, het is altijd moeilijk om te zeggen. En, uh, je kan zomaar de drijver zometeen opgaan en wat vinden en, uh, en wel de, de, de scherpte hebben. En uh, dat gaan we proberen te doen. Joost Luijten op de KLM Open in Zandvoort. En straks na zes uur hoort u meer over golf. Want golfclubs zoeken naastig naar actieve nieuwe leden. En dat wordt de laatste tijd steeds moeilijker namelijk. Volgens het KRO-programma Reporter heeft de Nederlandse regering... al in 2010 ingestemd met de vernieuwing van de Amerikaanse kernwapens... die al tientallen jaren liggen opgeslagen op de luchtmachtbasis in Volko. Althans, volgens onbevestigde berichten... want officieel heeft het kabinet die opslag natuurlijk nooit bevestigd. En ook over de modernisering doet minister Janine Hennis van Defensie... en met grote beslistheid het zwijgen toe. U heeft al vaker van mij gehoord dat ik daar niets over kan en wil zeggen... dus niets ontkennen en ook niet bevestigen. Wordt het niet tijd dat het Nederlandse publiek daar wel een keer iets over te horen krijgt? Die kernwapens zouden zelfs geschikt zijn gemaakt voor het gebruik onder de JSF. Um, weet u, de, uh, Frans Timmermans, mijn collega van Buitenlandse Zaken... is in debat daarover met de Kamer. Uh, daar komt later dit jaar ook meer informatie over. Maar nogmaals, of het gaat om bevestigd, ontkennen. ik kan daar en wil daar ook niks over zeggen. Maar het kabinet schijnt al in 2010 te hebben ingestemd met modernisering van die wapens. Wordt het niet een keer tijd voor openheid? Ja, u vraagt naar de bekende weg, want ik kan en wil daar niks over zeggen. Het spijt me echt oprecht. Ik ben heel graag open, maar in dit geval um, kan ik niets bevestigen, niets ontkennen. Maar waarom niet eigenlijk? U weet net zo goed als ik waarom dat zo is. Dank nee, u. echt niet? Arme Wilko Baum, onze verslaggever in Den Haag, heeft het geprobeerd... maar ze was niet te vermurwen, minister Hennis. Uw bedrijf heeft behoefte aan een professional die je niets meer hoeft uit te leggen. Dat is toevallig...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 Dit is Radio 1. Half zes, het internationale krijgt er van op Het kabinet is er inmiddels van overtuigd dat er vorige maand gifgas is ingezet tegen de Syrische bevolking. Dat schrijft minister Timmermans aan de Tweede Kamer. Hij baseert zich op inlichtingen van bondgenoten. Hij weet vrijwel zeker dat het Syrische regime er verantwoordelijk voor is. Tot nu toe zei het kabinet steeds dat er nog onvoldoende bewijs was. Interim-president Mansour van Egypte heeft de noodtoestand met twee maanden verlengd. Volgens hem is dat nodig vanwege de veiligheidssituatie. Door de maatregel krijgen de veiligheidstroepen meer bevoegdheden. In Egypte is het al maanden onrustig. Bij betogingen vielen honderden doden. Elf danstheater- of muziekgezelschappen zijn gestopt... als gevolg van de bezuinigingen op cultuur door het eerste kabinet Rutte. Dat schrijft NRC Handelsblad. Het werven bij bedrijven en particuliere schenkers gaat moeizaam. Bijna 40 gezelschappen moesten mensen ontslaan.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 Haagse bronnen bevestigen berichten daarover van RTL Nieuws en De Telegraaf. Staatssecretaris Steven wil het opsluiten van uitgeprocedeerde asielzoekers voortaan in het bestuursrecht regelen. De meeste asielzoekers krijgen meer bewegingsvrijheid. staatssecretaris wil ook gaan experimenteren met een meldplicht. En het Nationaal Comité Inhuldiging heeft 200.000 exemplaren van het Droomboek bijbesteld vanwege de grote belangstelling... Er zijn al bijna een miljoen boeken opgehaald. Droomboek is het nationale geschenk... ter gelegenheid van de inhuldiging van koning Willem-Alexander... met de toekomstdroom voor Nederland van 300 inwoners. Dat zijn de hoofdpunten. De hoofdpunten van de weersverwachting. Peter kuipers -Munneke. Met Bijen over het land, vooral op de Veluwe en in het zuidoosten van het land... Ja, daar regent het af en toe flink. Maar vanavond dan wordt het op de meeste plaatsen droog... en dan zijn er opklaringen. Vannacht dan kan hier en daar nog wel een bui voorkomen, maar het is wel vrijwel overal droog. En er zijn ook opklaringen. Daarbij koelt het af naar een graad of 13 aan zee tot 10 graden in het oosten van het land. En daar kunnen dan ook mistbanken ontstaan. Nou, de dag die begint morgen dan nog vrijwel overal droog. Maar al snel komt er vanaf de Noordzee een regengebied opzetten. En in de loop van de ochtend dan begint het aan de kust te regenen. En later op de dag dan trekt de regen ook het land in. In het oosten is het nog het langst droog. En daar is de zon dan mogelijk nog even te zien eerst. Maar daarna, daar wordt het dan nog zo'n 19 graden. Maar aan de kust hooguit 17 bij al die buien die daar morgen gaan vallen. Zaterdag, dan is het bewolkt en wisselvallig. Zondag lijkt nog de beste dag te worden van het weekend met af en toe zon. En na het weekend, ja, dan wordt het met 14 graden echt koel cool, met buien en ook wind. De verkeersinformatie, Arnaud Broekhuis. 160 kilometer opvallende files op de A2 Den Bosch-Utrecht... bij Waardenburg, 2 kilometer. Na een aanrijding is daar de rechterrijstrook dicht. Aan de andere kant richting Den Bosch staat bij Beest 4 kilometer. Een aanrijding voor de Koentunnel op de A10... komen er vanaf Zaandam. Daar staat een file van 3 kilometer en daar is één rijstrook dicht. Dan het probleem op de A12, Duitse grens richting Utrecht. Er staat inmiddels 9 kilometer tussen het knoopert en Grijsoord... Ze maken met een aanrijding en Rijkswaterstaat adviseert verkeer om te rijden. Richting Utrecht volgt de borden Apeldoorn en moet u richting eh, Rotterdam... dan kunt u beter via Nijmegen rijden. Dan de A20, hoek van Holland Gouda, Dat staat bij Rotterdam Centrum 5 kilometer. En tenslotte de A28, Amersfoort Zwolle, tussen Nijkerk en Strandhorst... een file van 3 kilometer. Maak uw medewerkers deze kerst eens echt blij... Kijk op www.vvkadoobon.nl Exclusieve software voor relatiebeheer en CRM. Archie. Deze kerst kiezen uw medewerkers zelf hun kerstcadeau. Met de VVV Kadoobon. Want met 23.000 aangesloten winkels, pretparken en musea... is de VVV Kadoobon het ideale kerstpakket. Dat nooit over de datum gaat. Bestel de VVV Kadoobon op www.vvvkadoobon.nl Hallo, ik ben Jenny op den Kelder. Nee, je kent me niet van tv...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 De zes, over half zes. Goedemiddag, u luistert naar het NOS Journaal. We gaan naar Beirut, naar onze correspondent Sander van Hooren. Want de Syrische president Assad heeft een interview gegeven vanmiddag... zojuist uitgezonden op de Russische staatstelevisie. We weten dat Syrië akkoord gaat met het plan om de chemische wapens... onder internationaal toezicht te willen stellen. Maar Sander, heeft hij ook meer toezeggingen gedaan? Dat de papieren om zich aan te sluiten bij dat verdrag wat chemische wapens moet uitbannen, dat hij die binnen een paar dagen gaat opsturen naar de instanties die daarover gaan. En hij zou ook zeggen, maar dat is nog niet uitgezonden, dat hij een maand daarna volledige openheid zou willen geven over welke chemische wapens Syrië dan heeft. Dus een eerste inzicht in het tijdsplan waaronder dat plan van start zou kunnen gaan. Ja, want Russen die uh, spreken heel duidelijk over het uh, eerst openbaar maken van uh, wat er dan is en waar het ligt. En vervolgens uh, internationaal afspraken maken over hoe daarmee om te gaan. Maar goed, dat plan van de Russen, dat is één van de plannen die uh, voorliggen. Daarna gaat nu juist over gepraat worden, want de Amerikanen en de Fransen die zetten er bijvoorbeeld tegenover dat het ook afdwingbaar moet zijn. Dat er duidelijke afspraken gemaakt moeten worden over wat als uh, Syrië zijn afspraken niet nakomt. Ja, we krijgen zo'n beetje het idee dat Assad, de Syrische president... bereidwillig is, meegaand is. Kun jij dat verklaren? Nou ja, het is in zijn belang op dit moment. Kijk, hij doet deze uitspraken op een dag dat in Genève de gesprekken beginnen tussen Amerika en Rusland... om de details van dit plan te regelen. Hij doet het op het moment dat Vladimir Poetin... een ingezonden brief schrijft in een Amerikaanse krant. Hij doet het, met andere woorden, op een moment... dat de kaarten weer wat in zijn voordeel zijn. En dat Rusland, de grote steun en toeverlaat van Syrië... daar internationaal de boer mee opgaat. En hij heeft er op dit moment dus alles bij te winnen... om uh, mee te spelen... En en dat in de wetenschap, dat uh, de deskundigen een beetje verschillen over de vraag of het überhaupt te doen is om dat chemische arsenaal uit Syrië weg te krijgen. Sommige mensen zeggen dat het wel te doen is, maar dat het in elk geval tijd gaat kosten. En tijd is in het voordeel van Syrië. Vertrouwen is ook belangrijk. Dat lijkt te bestaan in ieder geval tussen Syrië en Rusland. De vraag is natuurlijk of Amerika en de andere leden van de VN-veiligheidsraad Assad ook zullen vertrouwen. Ja, dat is de grote vraag. Ze zullen dus een heel duidelijk tijdpad, een controleerbaar tijdpad... Uh, willen zien in het plan. En ze zullen dat willen voorleggen aan de VN-veiligheidsraad. Met nogmaals, de discussie weer op de achtergrond. Moet je dat afdwingbaar maken? Nou ja, dat zijn die onderhandelingen die uh, gevoerd gaan worden in Genève. De verwachting is dat dat wel een paar dagen kan duren. Ja, en dan uiteindelijk zullen we natuurlijk ook weten... wat Obama precies wil. Wil die uh, echt hart tegen hart en uh, eventueel die militaire optie op tafel houden? de aanval op Syrië, of wil hij daar eigenlijk het liefste onderuit? Dat onderhandelingsspel, dat gaat gespeeld worden de komende dagen. Ja, in de tussentijd geen onderhandeling intern in Syrië. De opstandelingen nee. daar, die hebben laten weten dat er ja, wat hen betreft geen enkel vertrouwen is in de Syrische presidenten. We weten ook dat hun topcommandant Idris, die vindt dat Assad naar het internationaal strafhof moet worden gebracht. Ja, het, het lijkt kan... op dit moment wel een gepasseerd station, ja, he? ja, het kan uh, toch niks to worden zo? Het lijkt wel alsof niemand anders op dit moment praat dan over die chemische wapens. Terwijl je inderdaad moet vaststellen dat die conventionele oorlog... verreweg de meeste mensenlevens heeft geëist en dat die gewoon doorgaat. En dat de kans dat die door blijft gaan op het moment dat er een oplossing wordt gevonden... voor die chemische wapens waardoor een Amerikaanse aanval uitblijft... dat de kans dat die oorlog met conventionele middelen doorgaat alleen maar groter is. En ja, dat lijkt het haast wel waar men op dit moment op aanstuurt. Want het bewapenen, het oplossen... Het zorgen dat Assad verzwakt wordt... dat zou de verkeerde rebellen wel weer sterker kunnen maken... waardoor er uiteindelijk een zwarte vlag met witte letters... op het presidentiële paleis in Damaskus komt te wapperen. Ja, wil Amerika ook niet aan. Het is een gordiaanse knoop. En daar lijkt men niet aan te willen. En dus nu maar eventjes een deelakkoord... op dat gebied van die chemische wapens. Sanne van Hoorn, in Barcoet. dankjewel. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Joors van den Berg, goedemiddag. Um, gisteren hadden we dan eindelijk een beetje goed nieuws vanuit de Vuelta De ronde van Spanje. Baka Mollema won de etappe. Hoe is de etappe vandaag afgelopen? Tja, eigenlijk uh, heel ander nieuws. Het was fantastisch gezien... Uh, oh, ik hoopte dat je zou zeggen dat Mollema weer had gewonnen. Onzichtbaar. Niks van gezien. Nee. Sorry. Het is dus. steeds goed nieuws als ik vertel wat er wel gebeurd is. Nou, vertel maar dan. Nou, er heeft een wit rus gewonnen. Vasil Kirijenka. Hij rijdt voor Team Sky hoor, dat is een goede renner en een knecht. En ze reden met zijn vijftiende weg en hij deed het heel slim. Hij uh, reed op tijd bij die veertien andere weg en hij won het in zijn eentje. Ze kwamen aan op een klim Peña Cabarga. Het is elke dag zoiets zo'n in de Ronde van Spanje, dat weet ik. Dit was zes kilometer, heel zwaar, vooral de laatste kilometer. Echt heel erg stijl. Maar hij bleef overeind. Hij begon met een minuutje of zes voorsprong op het peloton. En hij hield daarvan een kleine twee minuten over. Zo. Ja, in het peloton ging het ten eerste vooral om de derde plaats. De Spanjaarden gingen weer naar elkaar kijken. Je hebt dus één Nibali, twee Horner. 28 seconden zit daar tussen En dan op drie Valverde en vier Rodriguez. En die Rodriguez, die kan dit werk heel goed, zo'n berg op rijden. En die ging Valverde onder vuur nemen. En dat leek heel indrukwekkend te zijn. Maar die Horner, die Amerikaan van 41, die reed gewoon mee. En Nibali sloot nog wel aan. En toen versnelde Horner. En die maakte dus gebruik van die Spaanse oorlog. En die reed zo mooi in zijn eentje naar de zesde plaats in de etappe. Daar ging het niet om. Maar hij reed 25 seconden weg van Nibali. Die met de dag slechter gaat rijden. Waardoor ze nu met nog drie ritjes voor de boeg. Eén makkelijke in Madrid... En twee bergetappers. Drie seconden verschil hebben. Eén wow. Nibali, twee Hoornen. Tussen die twee gaat het in de ronde van Spanje. Wordt heel leuk de komende drie dagen nog. Morgen aardig, zaterdag geweldig. Houden we in de gaten. Joris van den Berg, dankjewel. De verkoop van wijn is voor het eerst in twintig jaar drastisch afgenomen. Dat meldt de vereniging van wijnhandelaren. Die wijten het aan de hoge accijnsen in Nederland. Klanten wijken uit naar Duitsland en naar België. Verslaggever... En wijnliefhebber, dat ook, John Sarbar gingen kijken nemen... bij wijnhandel Henny Berendsen in Enschede. Goedemiddag, meneer. Kan ik u helpen? Ik ben op zoek naar een lekker flesje wijn voor vanavond. Uh, ik hou al van Zuid-Afrikaan en dan de Shiras. Dat heb ik voor u. Daar kan ik u mee helpen. Ik heb een cabinet Sauvignon met Shira. En dat is een heel lekkere Simons zich... in de prijsklasse van 6,99. 6,99? 6,99, ja. Nou kan ik me herinneren dat ik volgens mij precies dezelfde fles in Duitsland heb zien staan... voor nou, anderhalf euro goedkoper volgens mij. Ja dat, ja, dat is inderdaad goed mogelijk. Maar inderdaad, Duitsland kent namelijk geen weinig eens... en die kennen wij in Nederland wel. En dat is natuurlijk, dat is nog net het verschil, want Nederland kent een weinig cent op dit moment van 83 cent of zo per liter ongeveer. Dus ja, dat zit net, plus de btw daarover in natuurlijk, dus dan zit je net, en je klein beetje stukje marge, dan zit je op zo'n verschil. Dat is, dat is duidelijk, ja, ja. Dat is lastig voor u als ondernemer, want Duitsland ligt hier, wat, een kilometer vandaan? Nou, vanaf mijn zaak zeg maar een kilometer of 4, 5. Maar goed, het is er uh, dicht genoeg bij voor veel mensen om er toch even de grens over te doen. Heb je er de fiets op? Ja, en, en uh, ja, je, je ziet dat toch. En zeker in, in het segment van de wat voordeligere wijnen, zeg maar. Daar is natuurlijk dat stukje uh, accijns, want dat is onafhankelijk van de prijs. Uh, is natuurlijk toch een belangrijk stuk dan. Kijk, als je in Duitsland een wijn kan kopen die uh, zeg maar 3 euro kost. En daar zit dan in Nederland een euro extra ac ac accijns en btw op... Nou dan ben je al een euro te duur. Dat, dat kun je gewoon niks aan doen. En dat wordt er straks... per 1 januari wordt het nog meer. gaat het nog verder omhoog. Hoeveel? Het gaat, er komt 14 bij. De accijns wordt dus 14 verhoogd. Maar goed, en dat, daar dan weer de btw en over. En daar dan heen. weer de btw over. Dus dat wordt straks... 95 cent per, per liter wijn. Plus de btw erover. Dus dan zit je straks op 1,15 euro ongeveer. Wat je dan al duurder bent dan in Duitsland. En dat is natuurlijk wel heel vervelend. Ja, dat betekent gewoon dat uh, vanaf 2008 ongeveer, ik heb het eens nagerekend, uh, vanaf 2008 ongeveer de accijns uh, tot nu, dan 2014 met 61% is verhoogd. Ja, dat zijn toch wel, zijn toch wel uh, vind ik, buitenproportionele verhogingen. Wat betekent dat voor u als ondernemer? Ja, dat je steeds inventiever moet worden. En dat je ook ziet dat je uh, uh, klanten toch uh, wat vaker over de grens wippen. Uh, en, en dat is niet mist dan... u al een hele hoop klanten? Nou Ja, je mist wel klanten natuurlijk. Ja, je hoort, ik hoor ook in mijn omgeving dat, er, dat mensen zeggen... nou, ik, ik koop wel een wijntje over de grens... want ik haal daar twee, drie doosjes tegelijk op... en dat kost me 2,90 euro of zo of drie euro, weet je wel. Ja, dan, kun, dan kunnen wij toch moeilijk meekomen in die prijslazen. Dat is gewoon heel lastig, ja. Ja. Nou, euh, ik heb geen zin om op de fiets nog een keer te stappen en naar Duitsland te rijden. Doet u maar gewoon deze. Uh, ik, het lijkt me een heel goede keuze. U heeft een leuk flesje gevonden. Wat is het? Een Krustert uh, Fort. Is die en lekker? Uh, ja, uh, Hoeveel jaren als... is die? Uh, nou, dat is een, een mengwijn van de laatste jaren. En dat is, uh, daar heb ik de vorige keer met de heer uh, uitgebreid over gesproken. En die uh, bevalt me heel erg goed. En ik was in de buurt, dus ik dacht ik haal even een flesje op. Zou die nou in Duitsland ook te verkrijgen zijn? Nee. nee. Dat is dus ook de reden waarom u hem hier koopt? Uh, ik kom er een hele eind voor rijden. Want als die hier in Duitsland verkocht zou worden... dan zou die waarschijnlijk een stuk goedkoper zijn. Ik ga er niet voor naar Duitsland rijden. Dat toch niet? Nee. Ook niet voor een doosje? Zelfs niet voor een doosje. Dus die accijnsverhogingen, dat maakt u allemaal niet zo heel veel uit? Uh, ja, tuurlijk. Iedereen wil natuurlijk toch zijn product tegen de laagst mogelijke prijs kopen. Maar ik ga daar niet voor omrijden... Want ik kom er hier langs rijden. Dus dan stap je even uit om snel even een flesje op te halen. Dus je combineert een aantal uh, zaken. Het gemak, het gemak is belangrijker dan de portemonnee. Uh, ja, je kunt er niet voor omrijden. Waar wordt er niet gereden, Arnoud Broekhuis? Nou Tim, het wordt wel een rommelige avondspits met heel veel aanrijdingen. Inmiddels 170 kilometer. Uh, de ruit van Rotterdam die staat helemaal vol. Dat is de A20. De aanrijding gebeurt. De weg is wel weer vrij. Maar dat slaat ook terug op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Dat staat inmiddels 9 kilometer. Ongeluk voor de Koentunnel vanuit het noorden. Dus opnieuw daar vanuit Zaandam richting Amsterdam. Dat staat 4 kilometer. in is dus de linker ook dicht. En het probleem vanmiddag is nog altijd de A12. Duitse grens richting Utrecht. Voor de knop in het grijs hoort. Na een aanrijding 7 kilometer. Het overdiek op Twitter. Het is een hype op het internet. En alle tech. Elke werkdags, bij elke werkdag inderdaad, een Twitter-rubriek. En het gaat over een hype op het internet, alle techblogs zijn er vol van. Het gaat over een telefoon die uit verschillende blokken bestaat. Een blokkendoos, dan kun je me bellen. Er wordt over getwitterd, ook door apenstaart Dave Hackens... 12.489 volgers. Niet heel erg actief. Zijn pas 206e tweet was deze. Just woke up with 138 new emails and 210 new Facebook messages. It might take me a while to reply to them sorry for that. Hij maakt excuses voor het feit dat hij niet iedereen kan beantwoorden. Want hij is behoorlijk populair. Um, het is de bedoeling dat we met Dave Hakkens gaan praten. Hij is er. Goedemiddag. Hallo meneer. Dave. Ja, Dave, goedemiddag. Je was even weg. We belden je terug. Is het zo'n gekke huis, al die aandacht? Oh, ja, nou, het uh, is wel veel aandacht, ja. Hele websiteblad, mail eruit, telefoon in bereiken. Dus uh, ja, het is wel intense. intens. Intens. Uh, dat moet je toch even uitleggen wat erachter steekt. Een blokkertelefoon, een modular phone. Wat, wat is dat? Uh, ja, dus ik heb een, een telefoonconcept ontworpen. Dat is een telefoon die bestaat uit losse modules. Dus als er een... Uh, module kapot is, dan kun je deze gewoon vervangen. Dus normaal als iets van telefoon kapot is, gooi je hem weg en nu kun je hem gewoon repareren of upgraden. Dus wil je een betere camera, pak je een uh, ander component met een betere camera erop. Dus een heel simpel bouwpakketje? Ja, in, in principe is het een heel simpel bouwpakketje. Maar en wat ik is had het? hem online gezet. Want maar... ik dacht, daar hebben mensen wel interesse in. Maar blijkbaar hebben er heel veel mensen wel interesse in zo'n soort telefoon. Dat klinkt namelijk heel visionair, dit. Wat is er zo briljant aan dit ontwerp? <laughs> ja, dat is een goede vraag. Nou, ja, het is meer mijn, mijn visie op wat we met elektronica zouden doen. Dus nu wordt het gemaakt, als het kapot gaat, gooi je het weg. Maar ik ben wel een fan van repareren en dingen maken. Dus als bij een fiets kapot is, dan gooi je het nu weg, dan repareer je dat onderdeel. En bij technologie is dit nog eens soort van, dat doen ze niet. Dus ik had zoiets van, ik zou dat graag wel zo zien. Dus daarom had ik dit concept gemaakt om als voorbeeld te geven van... misschien moeten we deze richting op... en dan hopelijk veel mensen verzamelen die ook zo denken zodat bedrijven denken, hé, daar is misschien wel markt voor, zo'n soort telefoon. Precies, want de aandacht is enorm. Alsof mensen denken van, hé, waarom zijn we nou zelf niet op dat idee gekomen? Hebben we dat zelf dat idee ook? Ja, die, die mail krijg ik dus ook heel vaak. Uh, ja. ja, misschien omdat het zo voor de hand ligt. Maar het is nog niet gedaan of zo. Ik weet ook niet precies hoe het kwam. Ja, ligt... Ik dacht, misschien duizend mensen denken daar hetzelfde over, maar het blijkt wel... Uh... Duizenden mensen te zijn die het ook hebben. Ja, hoe merk je dat in het verkeer naar je website en de, de, de boodschappen die je krijgt? Hoeveel mensen denken hieraan nu? Ja, ik, ik hoorde toevallig uh, tien minuten geleden dat PhoneBlocks de tweede meest getweet, getweete term is op Facebook of op Twitter. Uh, iedereen is er een soort van mee bezig opeens. En uh, daardoor krijg ik ook heel veel reacties en mailtjes van mensen die mee willen werken op de een of andere manier. Of helpen of kleine starten die ermee bezig waren en, en willen helpen. Ah, ja, want daar gaat het dus, natuurlijk ja. om. Hè? Er is natuurlijk uh, steun nodig. Mensen die je echt daadwerkelijk gaan helpen met het genereren van geld. Want met geld kun je een idee, concept ook daadwerkelijk gaan bouwen. Want daar zijn we nog niet dik bij, bij die stap. Nee, nee, nee, want dat is dus, ik ben, ik ben een jongen en die, ik heb dat idee gemaakt. Ik kan die telefoon nooit in mijn eentje verwezenlijken. Dus daarom had ik zoiets, ik ga gewoon veel mensen verzamelen. En dan, dan, dan krijg je mensen daar, worden gemotiveerd, Hoopte ik. Van, veel, er is veel vraag naar zo'n telefoon, dan is het gewoon leuk om aan te werken. Die moeten we gewoon maken met z'n allen. Je zegt, ik ben, ik ben... Hoe oud ben je? 25. 25. En dit is je vak 25. ook? Je bent het ontwerper? Nee, nou, ik ben... Er uh, was mijn afstudeerproject op de Design Academy in Eindhoven. Dus uh, van afgelopen half jaar. En nu is hij dus online. Ja, nou, uh, hopelijk snelle producent. Wie weet belt wel een grote uh, bedrijf wat het uh, kan ontwikkelen. Daar zit je een beetje op te wachten, op te hopen. Dit zou wel eens een doorbraak kunnen zijn. Ja, ja, nou, het was dus een beetje... Uh, Eén uh, bedrijf. Waarschijnlijk is deze taak nog te groot voor één bedrijf. Dus dan moeten bedrijven ook weer gaan samenwerken. Dus ja, ik hoop dat als ze zien dat er zoveel vraag naar is... dat ze zoiets hebben van, ja, we moeten hier gewoon aan beginnen. Het idee van een jongen uit Helmond. Een modulaire telefoon. Een telefoon die uit blokken bestaat. Dave Hakkens, dankjewel je wel en veel succes. Geen dank.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 You aren't in sight You aren't in sight Standing Still. Het NOS Radio 1 Journal Media Overzicht. Met Edward Jong. De grenswachten op de Brusselse luchthaven Zaventem houden prikacties. De douaniers willen geen loon inleveren voor nacht- en weekendwerk en houden daarom voor de tweede dag op rij stiptheidsacties. Terugkerende passagiers worden streng gecontroleerd en dat neemt veel tijd in beslag, waardoor er lange rijen staan. De VRT sprak met een aantal terugkerende vakantiegangers: ja, lange wachttijden. Wij hebben toch een half uur moeten wachten. Op ons valise al langer moeten wachten en dan ergens tot vannacht in de luchthaven moeten gaan en daar aanschuiven. Nu staan ze alleen in een U-vorm. Eigenlijk ik zijn zo'n Anders ze de mensen gewoon naar en in aan toe ja, Meneer, En wat hebben ze gedaan? Niks. We alles op de, er zijn mensen die alles moeten lopen. Onverstelbaar. Ik heb helemaal niks van, Sorry. Ah, nou, euh, ze moesten lang wachten. Oké. Okay. Amsterdamse woningcorporaties zullen proberen een wetswijziging te forceren... die tijdelijke huurcontracten in de stad mogelijk maakt. Dat schrijft het parool. De corporaties willen het mogelijk maken om jongeren tot 27 jaar... hun huurcontract aan te bieden voor vijf jaar. En daarna worden ze hun huis uitgezet. Op die manier willen de corporaties de doorstroming op de Amsterdamse woningmarkt op gang helpen. Maar huurdersvereniging Amsterdam spreekt alvast van discriminatie. De nieuwe nummer 2 van het Vaticaan, Pietro Parolin... noemt het celibaat geen dogma... maar een kerkelijke traditie waarover kan worden gepraat. De VRT schrijft op de website dat Parolin zo mogelijk de weg baant... voor een vernieuwingsoperatie van de paus. De aanstelling van de nieuwe staatssecretaris van het Vaticaan... maakt volgens de Vlaamse omroep... deel uit van het vernieuwingsbeleid van de nieuwe paus. Boekhandelaar Monique Burger, bekend van de wereld draait door... schreef een redelijk ongenuanceerd stukje... over de mensen die in haar boekwinkel het Droomboek kwamen ophalen.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 onbeleefd nauwelijks pratend. Ja, en op Twitter zijn er dus behoorlijk wat negatieve reacties. Walgelijk, dit moet een grap zijn. Dit soort arrogante, elitaire teefjes zou verboden moeten worden. Maar ook, interessant wat het droomboek allemaal losmaakt. Nee, geen stijl beschrijft het stukje van Burger... als elitaire harde kaftekak ontmoet echt volk. Er zijn ook minder onvriendelijke reacties... zoals van apenstaart Henry Drost. Mooi lesje social media's. Hoe Monique Burger haar vriendelijke De Wereld Draait Door-imago... met een stukje omzeep helpt. Een kolumniste Ebru Oemar... Ik zeg het op Twitter. Kan iemand uitleggen waar, waarom iedereen zo boos is over dit stuk? Prima geschreven, zonder enige terughoudendheid. Koeien aangesloten op het internet. Het lijkt bizarre toekomstmuziek, maar het gebeurt al in Engeland. Op een boerderij in Essex hebben alle koeien een sensor die is aangesloten op het internet. Het apparaatje laat zien waar ze zijn, maar ook hoe gezond ze zijn. Het blijkt technisch niet eens zo ingewikkeld te zijn. En erg handig, vindt ook de boer. You can pick up lameness, uh, mastitis. We de sensor waarschuwt via het internet als een koe ziek is of kreupel. Uierontsteking kan een boer zomaar 300 pond kosten. De investering wordt zo makkelijk terugverdiend. De fabrikant zegt dat zijn apparaat in de toekomst ook gebruikt kan worden... om bijvoorbeeld ouderen in de gaten te houden. Nog een klein nieuwtje uit The Independent. J.K. Rowling heeft het groene licht gegeven voor een nieuwe serie speelfilms... die geïnspireerd zijn op de verhalen over Harry Potter. Harry zelf komt er niet in voor. Het nieuwe verhaal speelt 70 jaar voor zijn geboorte. En J.K. Rowling zelf zal bij de films haar debuut maken als scenario schrijft. Over uitmelken gesproken. Dit verhaal houdt nooit op. Harry Potter. Ja, is dat erg? Nee hoor. Nee hè? Ja. Sport op Radio 1. Zaterdagavond om 7 uur de Eredivisie. Ajax, Bex, Wolle. In de bal met de tweede paal. dan gaat-ie erin. Ja. Zit erin. Kambuur, Herakles. De doekstra wordt genomen, wordt hier ingekomt. HW Vitesse. Misschien kan kandidaat, dat. Hij heeft heel veel langs de tegenstander. Gaat dan liggen. En om kwart voor negen, Twente PSV. Schot dat blijft hangen. dan op de paal in de goal. NOS langs de lijn. Zaterdag van 7 tot 11. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.